Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel Oekraïense vluchtelingen in Ter Apel... hebben na vandaag misschien geen dak meer boven hun hoofd. Er zijn daar tenten neergezet om de grote hoeveelheid mensen... in het opvangcentrum aan te kunnen. Maar de vergunning is verlopen. En de gemeente is niet van plan om die te verlengen, zegt collega Ellen Kamphorst. Ter Apel en Westerwolde zegt... Uh, wij hebben zoveel extra gedaan, nu is het de tijd aan anderen. En de staatssecretaris is het met z'n eens. Die heeft vrijdag beloofd dat hij zou gaan rondbellen dit paasweekend... voor nieuwe plekken. Ik heb ze nog even met zijn voorlichter gesproken. En die wist toch niet of en waar die plekken zouden komen. Maar in elk geval dus niet meer in Ter Apel. Daar was het de laatste tijd vaak zo druk... dat mensen niet eens een bed konden vinden om te overnachten. Coronaminister Hugo de Jonge is niet de enige... die tijdens de pandemie zijn privémail voor werk heeft gebruikt. Ook de voorzitter van het OMT, Jaap van Dissel, deed dat. Volgens de Volkskrant mailde hij via zijn gmail... met ministers, ambtenaren, OMT'ers en collega's van het RIVM. Dat wordt afgeraden omdat het niet veilig is. Een opvallend moment in het Witte Huis. Tijdens een persconferentie stond niet de woordvoerder van de president achter de desk, maar de paashaas. Een van de aanwezige journalisten vroeg of die nieuwe job tijdelijk of een blijvertje is. Who knows? Who's under here? No more bunny business. That's the line we worked on. Do you guys like it? Thank you for joining us, Easter Bunny. Daarna liep de paashaas weg met een boek waar een grote tekening van een wortel op stond. De spelers van eredivisieclub Sparta zitten vandaag langer in de bus dan dat ze op het veld staan. Ze moeten vanuit Rotterdam naar Arnhem om de wedstrijd tegen Vitesse af te maken. Die werd vorige maand gestaakt met nog zes minuten op de klok. Het stond toen 1-0 voor Sparta, zegt verslaggever Tom van het Hek. Voor Sparta is het echt van het aller, aller allergrootste belang om die 1-0 vast te houden. Omdat ja, de club in grote degradatienood is. En voor al dat soort clubs is, is degraderen met alle gevolgen van dien altijd een, een hele verdrietige zaak. Kortom, Sparta supporters zitten nu al het las ik er net eentje. Die gaat geloof ik niet eens zijn werk vandaag, die kan het niet houden. Sparta staat op dit moment laatste, maar als ze die 1-0 vasthouden, klimmen ze weer twee plekken op de ranglijst. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en droog, 16 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. En de komende dagen blijft dat zo. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog één echte file in de regio. Die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol is het langzaam rijden tot aan knooppunt de Nieuwe Meer. Je extra reistijd is daar ongeveer 10 minuten.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zak. Welkom bij ZFM. De Kant nog wel show <lacht> ZFM. Het geluid van Zandvoort. We nog uh, vergaderd. Goedemorgen heren, de Beatles uh, met Wow, Mikey door Wieps. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, ja. goedemorgen ja. ja. Hoe is het, mannen? Um, Hoe ja. hebben wij de paasdagen uh, overleefd? Ik zit, ik zit naar het beeld te kijken bij uh, ZFM en ik, op uh, eerste paasdag ben ik daar dus bij geweest. Uh, en even voor de, de, de mensen thuis die nu gaan denken van wat is er dan op tv. Dat is de finale van de Rob Agda Award. Daar ben ik samen met Marcus naartoe gegaan. En waar is dat? Dat is in het Patronaat in Oké. En dat is een soort competitie van beentjes En dat zijn toekomstige kutnummers die we dan hier kunnen gaan draaien. Moet het nou weer zo plat? Waarom? Moet het nou weer zo plat? Nergens voor nodig dit. Wat Was het? is nog niet achter de rug, of moet moet meteen weer... Jullie vragen dan tegen door van... Of tenminste, gaan misschien doorvragen van wat is dat dan? Dat geef ik nu meteen de uitleg ik zeg ba, ba. ik zeg oh, ook ja. ba oké maar ze weet jullie waarom want iedereen gaat of iedereen goe goedemorgen, ja. goedemorgen goedemorgen goedemorgen, goedemorgen. Uh, uh, jij doet de administratie op tweede paasdag, uh, begreep ik net? De, de nou, dat was een fiscale dag. Fiscale dag paasdag, ja, fiscale ja, dag, tweede paasdag. goede dag. Altijd oh, ja. leuk, altijd leuk. Wat hebben die vissen er nou mee te maken? Maar leuker. ik begrijp niet uh, waarom oh. mensen altijd uh, op tweede paasdag naar de meubelboulevard gaan. Ja, dat begrijp dat ik. Ze, ja, maar dat is op tweede jij? kerstdag ook toch altijd, of niet? Nee, dat is, nee, dat nee, dat is typisch Paasdag. tweede paasdag gaan mensen naar de meubelboulevard... Nou, ik denk om meubels te kijken en te kopen. Ja, maar waarom? Ja. Nou, dat is voorjaar en dan denk je van nou, mijn huis is wel wat... Uh... Is dat overal ja, het van de oud-Hollandse nee, voorjaar? Ja, ja ah. weet je wat het is? Het is uh, ik heb het even nagekeken. Dat ja, klopt, he? ja. hè? het is Vroeger hadden wij kolenkachels in huis. En ja. Dat betekent in, het, in de winter stookt je altijd. Dus in het voorjaar, daar komt ook het woord schoonmaak vandaan... Zat alles een beetje nog onder het roet van de winter van het stoken? Dus het ja, betekent ja, ja, dat betekent ja. dat mensen hun huis gingen schoonmaken. Ja, om al die, al die, al die ja. kolen. Al, al, al, al, dat roet van die kolenkachels weg te doen. En daar komt het gevoel van voorjaar in schoonmaak. en nieuwe spullen, even de bank eruit oh. of afstoffen. waardoor mensen ook denken: ah, oh, doen we even een nieuwe bank zelfs tegenaan? Dus het is een. Er zit een logica achter. Ja, ja. Wat de fuck, je gaat niet op Tweede Paasdag een bankstel kopen? Het is zo leuk om even naar de Ikea te gaan. Jezus, man. <laughs> dat is dat verschrikkelijk? Is dat dan niet voor de ja, nee, maar er, ja, zit dus, er is dus een reden waarom ja. we dat doen. Het is het gevoel van het voorjaar schoonmaken, uh, nieuwe bank. Uh, nou, die is interessant om te weten, want die had ik niet direct gelinkt. Nee, het is uh, maar, Frank Leuk, hè? Een, een, een, leuk, hè? Ja, Kun je wat een mee? Een, en een weetje? weetje, zeker, ja. Een leuk weetje. Ja, ja en ook, nee. uh, jij, jij had het over de kale vissen de kale visser ja, ja nee het, het, uh, maar de, de vale kisser de, de, het fiscale ja gebeurt. je hebt gewoon je administratie ja, gedaan tweede ja ja nou, dat ja. kan ja. -okay. iemand anders gaat naar de meubel, moeilijk, maar. nou ja heb -okay. ik ja. stop. dat -okay. hebben we dus, uh, de barbecue -okay. opgestookt en uh, ossenhaas erop mooie flessen wijn open geef op, op. eens even door Frank. <lacht> geef eens even door daar gaat er Tino kan het hebben ja. Ja. Dus uh, nou zo. Ik krijg een beetje geluisterd in de keuken. Ja. ja, het is wel gezellig. Hey, goedemorgen Het is wel gezellig. Dankjewel. Uh, ja. Jij Ja, Ik heb een lang op uh, uh, Schiphol gewerkt. Ja. En daar komen wel altijd dingetjes voorbij... die dan niet uh, voorbij horen te komen. Uh, Gedoe en Mensen, ik, ik kan me heel een keer een man binnenkomen... die dus heeft ook 46 slangen in zijn broek verstopt. Ja. Maar het is nu nog gekker... Want? Ik, wist niet, ja. ik, ik wist niet dat daar ook handeling was. Uh, het smokkelen van paling. Dus oh. geen drugs. Ja, palingsmokkel. Glasaaltjes of zo. Nou, dat, dat ja. denk ik. Want ze hebben uh, koffies met babypaling onder. Ja, dat zijn, zijn dus. ja Er waren drie Maleesjes aangehouden. aangehouden. Uh, er waren drie 300.000 babypalingen. Wat de fuck? Wat moet je daar dan mee doen? Uh, ja, die kan ja. je door, uh, fokken. Nou ja, dit is natuurlijk een, een uiterst kwetsbare diersoort geworden inmiddels. Ja, de dus glasaaltjes zijn een bedreigde soort. Ja, ja want die soort. gaan dus gewoon vanuit de, de, de Sargassozee, waar ze paaien... gaan ze uiteindelijk banen ze zich een weg naar het IJsselmeer... als ze het al redden. Maar 72, ja. want dit is rond de 5 kilo's... 72 kilo, dat zijn vaak Chinezen, dit komen uit Maleisië. Die, die zijn in China zijn ze een ton waard. 72 kilo glasaaltjes. Ja, rare Chinezen. Ja. Dat is ook niet normaal. Nee, ja, maar die zijn ook ja, ja, leuk. Maar die zijn ook nog in de ban van uh, uh, olifantse hoornen en, en, en tijgerslachtanden. Ja, die ze allerlei medische, seksueel getinte eigenschappen toedichten. Dus, Daar ja. zouden ze mee moeten Wonderlijk, stoppen. ja. ja. ja. Maar goed, ja, maar dat je dat ook gewoon over Schiphol inderdaad uh, <laughs> probeert mee te nemen. Ja, ja, het is meest, uh, ja. dat is ja, Het is lekker gerst, ja. toch? So, uh, heb, je, heb je wel eens met je mond leeg uh, gesproken, of niet? Zouden <laughs> dus hadden wij een keer in de loods een, uh, een zending uh, met uh, koffers, koffers uh, op het spoor. Dat was een zogenaamd na, uh, nagezonde reisbagage. Die gaat dan weliswaar. Of, of als bagage, Zonder als passagier als vracht, gaat die ja, door. Ja, ja, ja, ja. Een vrachtlabel erop en zo. Maar uh, daar zaten dus in handdoeken allerlei uh, goudstaven verpakt. Nice. Dus een van die gasten die dat partijtje koffers ergens uh, naartoe moest brengen... die uh, eens naar koffer flikkerde open en uh, die dacht, nou, niemand ziet mij. Dus die denk, uh, ik denk, uh, ik haalde vast één goudstaafje uit. Ja. Dus, uh, <coughs> maar goed, uiteindelijk die gast opgepakt en ontslagen en zo. Maar dat is, je, je staat verbaasd soms wat mensen ja. vervoeren. Maar je ik staat wel dat een goudstaaf komt er toch al achter... Door, door zijn, als je door zijn scan gaat, die door de goudstaaf is of is niet? Ja, maar de bagage werd uh, toen tijd uh, nog niet... Dat oh. uh, Nee, wel hè? Uh, ja. Ik ben een paar keer naar uh, China geweest... en dan kocht ik uh, echt uh, voor vijf kilo uh, horloges. Van die neppers. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En helemaal leuk, want uh, op verjaardagen is het natuurlijk altijd leuk... om een, uh, om een, Rolex, om een relux te geven. <laughs> en je neefje van zes. <laughs> ja, maar toen, toen, toen... daar kom je aan bij, bij Schiphol... en vroeger kon je doorlopen naar een andere belt. Dus dan oh, pakte ja. ik mijn koffer... en dan ging naar een andere belt van Londen... en dan ging daar de douane ja. door... Tuurlijk. En dan nou had je bijna geen kans dat je. dat je, je de kan misschien ja, Maar er staan ook, je moet ook nooit uh, iets zeggen als je met iemand bent. Er staan altijd uh, douanemannen ja. met van die quasi-rugtasjes. Ja, zogenaamd te wachten op koffers. En die horen naar nou, wat mensen ja, ja. om hen heen. Maar als ze hebben je het door, maar... ze zien het meteen. Eigenlijk. Ja, veelal ja. wel. Ja. Die hebben een soort zintuig. Uh... Vroeger mensen met drie, vier slobbige <laughs> sigaretten uit Spanje en zo. Nou, dat wisten ze van ja. tevoren al. Aan die, aan die beschuldigende blik. Aan die... Ja. ja, absoluut. Ze dus doen de helft niks anders. Nee, en terecht. Dus zo, wat gaan we draaien, Ger? vies leuks. Nou, wat denk je van een plaat? Ja. Toch? Nou, wat ik dan? denk zo. Welk nummer? Ik ga kijken, hoor. 17. Ja. Dat is, uh, Frank, wat is dat? Uh, 17, weet je dat? Een gegevlaag. Ja, dat is met... Met uh, zure saus Ja, ooit oh, Ja, sinds saus is het. Oh, ja. Lekker dit. Ik dacht dat dat 34 was. Het is modern. Oh. Ik, ik mean, weet niet wat.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 Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Hè, toch? Adam Lambert heeft uh, fijne gozer. Ja, ik zit hier niet... Te... Dat is, uh, die Adam Lambert is, uh, is dus degene die altijd uh, met Queen meezinkt... als Freddie, Freddie Mercury er niet meer is. Die is er dus niet meer. Die is er niet meer? Nee, die is uh, oh, er is ook. die uh, Met Elvis. Oh, ja, met Elvis? Ja, met Elvis aan oh. op de Brommer door Zuid-Amerika. Oké. Okay. Maar uh, <laughs> hij is dus de vervanger van, uh, van Freddie Mercury... als Queen op tour gaat. Dus, uh, dus Sorry, Frank, onderbrak je... Nee, ik denk, je hoort wel eens uh, mensen zeggen... Uh, heb je nog iets uh, gezien op televisie gisteren? Nee, uh, was alleen maar Ruk. R ja. Ruk televisie. Ja. <laughs> ruk, ruk, Ruk, Ruk, Ruk, Ruk. Ja, nou ja, maar, en, en als dat dan zo is... dan uh, kan je misschien maar beter de hand aan jezelf slaan. Toch. Denk uh, dan Zwitser, of dacht dan Zwitser in ieder geval. Oh? Maar hij uh, dacht, nou, ik ga er gewoon een fijne zelfmoment van maken... En, uh, maar hij was iets te voortvarend. Hij uh, bleek hij heeft van zijn eigen buik getrokken. Ja, nou, er mankeerde weinig aan. Maar in elk geval uh, had hij daarbij ook nog... en Ik had er nog nooit eerder van gehoord... een pneumomediastinum opgelopen. Heb je Nee, wat zoveel oh. betekent als dat de lucht... in de holte tussen zijn longen was gekomen. Oh? En uh, ja, dat, uh, dan moet je dus uiteindelijk toch, uh, denk ik... worden opgenomen. Nou, deze vent die uh, belandde ook met zijn... Uh, een rukactie op het uh, intensive care. Een Ja, dus, uh, nou ja, dat was wel erg ruk. Dat was wel ruk, ruk dat... voor de man. Ja. Ja. Ik begrijp je, dat je iets te veel oneert... dat je dan, dat je dan ja. op de intensive care kan nou, komen. Nou, dat zou kunnen in het geval van deze vent. event. Wel in, uh, U bent gewaarschuwd. Ja. Hoe werd ja. je er blind van? Dat zeiden ze ja. Ja. ja. Nou, dan dus, liever dan op de intensive care terechtkomen. Blind. Nou ja. Kijkelijk, ja, hè? Nou, ja, dat is nog erger natuurlijk. Dus... Uh, ja, kijk daarmee uit, uh, Jaap. Dus je vanavond denkt van dat is weer uh, een ruk geruk op televisie dan, uh... <laughs> Als je andere plannen ontplooit, dan kijk af... er mee uit. Dus voor je het weet heb je een uh, pneumomediastinum. Een pneumomediastinum. Je moet gewoon uh, koud afdoen als je dit gevoel krijgt, jongens. Ja. Of even op de koude tegels gaan staan in de even keuken. De koude tegels aan de keuken. Ja. Uh, dan heb je nog kans dat het wegappert? Denk aan Sven Kokkelman in een heel klein zwembroekje. Ja. En het gaat vanzelf. Ja, dan gaat behalve als ja. het uh, klaar. Ja. Sven ja. ja. daar nou weer mee. Zo'n geel roel vind je. Nou ja, je moet gewoon een hele lelijke kerel denken en onder een koude douche gaan staan. Ja. En zo'n geel roel vind je erbij, dan, nou. Nou ja, dan, dan, dan, dan komt het al niet meer los. Ach, toch. Ja. Ja. Ja. Ik heb het ja. trouwens de afgelopen uh, zaterdag geschreven, pardon, In, uh, uh, het wordt bij uh, het optreden van de drukwerk. Serieus? Ja, was leuk. Het <coughs> was, was erg leuk. Drukwerk, en nog steeds met de man met het petje. Ja, echt serieus. Ja? Ik heb nog steeds met Harrys aan oh, ja, het praten. Harry, Harry Slinger heet hij, ja. Maar hij is echt, hij is stemman, niet normaal, echt. Hoe oud is je inmiddels? 72. Zo. Maar als een, als een echt. Ze stonden gewoon twee uur lang echt te beuken, man. Als een gek grap oh, Ja, grappig. Zo zit in de band. Met, op de met Edwin erbij? Nee, Edwin was erbij ja. natuurlijk, uiteraard. Nee, ze hadden Edwin gebeld. Ze hadden een optreden uh, op Pasen gepland. En dat ging niet door. Dus toen heeft Harry gebeld met, uh, met Edwin. Dus dat is natuurlijk een oud toetsenis ook. Van ja, Rik, dat is lekker. Jo, het optreden. Kunnen we niet bij jou in je stamkroeg uh, even komen speulen? Nou, dat hebben ze gedaan. Echt briljant. Volle bak ook? Ja, echt ah, super echt heel leuk. Ja, maar natuurlijk, ja, ze hebben wel vaker muziek gehad, maar ik was nog niet geweest. Dus het is wel best wel ons gevoel van, na twee jaar, hey, gezellig. Ja. ja De week daarvoor was de burgemeester natuurlijk. Ja, eh, David Houwburg, ja. dat uh, stond in Bassen daar. Precies. Als, als, een, als een soort spontane uh, ja. sessie. Dus een leuke band. Heel tof. Ja, maar het zijn natuurlijk Absoluut. oude, oude buns die ze kunnen spelen, ja. man. Ja, denk ja. je. En Leuk. hij kent uh, Peter Scheun weer heel goed. Oh, dan, ja, maar. zeker. Ja, het is heel grappig. We hebben allemaal zoveel raak, raakvlakken in, in, in ja. mensen die wij kennen... Oh ja, de burgemeester heeft veel, veel contacten met de jazz-wiel, Noord-Jazz. Ja. Ja, absoluut een uh, muzikale ja, achtergrond. Absoluut. Ja, leuk. ja, er is niets mooier eigenlijk dan uh, als je muziek kan maken. Met een stel gasten, gewoon fantastisch. Ja, dat denk ik, ja. ja. We hebben het nooit gedaan. Nou, ja. Nou, jij wel dan. Jij hebt heel nee, veel muziek ja, gemaakt. Nou, nee, niet. Ik, ja, nou, jij ik, heb, ik heb mensen gezien die muziek maakten. Jij had, je, had, je, je hebt maakten. Jij jij had, ook heel <laughs> veel mensen. Frank is heel muzikaal. Ja. Ja. Ja, Hij kan geen noot lezen. Ja, een note, maar ja, precies, <laughs> ja. Uh, Ongezouten, dat wel. Ongezouten. ongezouten, ongezouten ja. Ja, dan krijg je dan een ongezouten mening. Lekker hoor. Zeker. Dus wat dat betreft... Uh, nee, wat dat, dat betreft is het, uh, is het leuk. Ik hey, ken overigens... Kennen jullie de film Scarface? Ja, ja, ja. Met El Pacino. Ja, yeah. En wat is de beroemde line uit Scarface? Ja. Is er een half ons kokie in je neus duur? Say hello to my little friend. Maar het is nu een gekomen. Say hello to my little girlfriend. El Pacino, die, ik weet niet. Het uh, leeftijdsverschil tussen partners. Dus wat, wat vind jij. Uh, Charlie Chaplin had ook een film. Die Oena, zijn vrouw, dat was ook. Een aantal jaren jonger, zou ik ja. zeggen. Maar wat is acceptabel? Mijn vader was, even kijken, zeven jaar ouder dan mijn moeder. Nou, wat... Uh... Ja, dat is nog alleszins te overzien. Hè? Ja, toch? En, ja. Nog wel eens 10 iemand 10 jaar die ook al wel, maar ja, op een gegeven moment... Ja. Maar weet je, het hangt zo van de personen af. De een is bij 80, uh, ziet eruit als een oude baas, Ja, ja. Uitgeblust. En andere mensen die, die 80 jaar zijn... Nou, neem een, Alles mag, hè? neem een Mick Jagger. Zo, goeiedag. Ja. Ja. Hè? Die, die, die springt nog uh, over... Over een uh, ja. Nou, niet een beetje... Dus maar, goed, het dus, maar je hebt dus wat. wat Voor mij mag iedereen doen en laten wat hij wil. Maar er is natuurlijk centraal een soort acceptatie. Nou jongens, daar houdt het op. Maar El Pacino, zedele to my little girlfriend. Die, is, <laughs> uh, die man is 81. Overigens, dat geef je hem niet als je hem ziet. Nee, hè? Ziet er nog belachelijk goed uit. Ja. Uh, maar deze meneer is in een relatie met Nor Alfala. wie? Nor Alfalla. Nor Alfala? Is, is, je noemt hem net. Deze vrouw is daarvoor. Hij heeft zo'n relatie gehad met Mick Jagger. En met een miljardair die ik niet ken, Nicolas Berggruen. Ken die niet? Nee, die ken ik niet. Maar ze komt zelf... Ja, maar deze vrouw is 28. Ah, ja. Dus dat scheelt 53 jaar. Denk jij dat het met het geld te maken heeft? Nee, ik denk dat het gewoon te maken heeft met dat hij die masturbatiesaturatie heeft. Dat hij gewoon de hele dag met de kloppende helemaal door het huis rent. Ja, ik denk dat dat het is. En dat is Frank Kokkerman, denk je, natuurlijk. Zo is dat. Nee, het voorspel bestaat niet uit de schoenen uitrekken. Hoe zal Frank Kokkerman dat zelf doen? Dat durf ik niet naar te vragen. Nee, ik heb nog, ik even... heb, Ja, tuurlijk. Ik heb heel lang meer gewerkt. Ik vond, het, ik, ik vond het de meest irritante man op tv. Hij is heel goed, Want, hoor. Ja, hij is heel goed, maar heel ja, irritant. Ja, maar ja, dat sommige mensen moeten een beetje irritant zijn, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus weet je, een, die sportverslaggever, die, uh, die voetbal is ook zo'n irritante jongen. En die man met het schaatsen, vind ik ook af en toe. Die, die vertelt er van die vervelende vragen. Wat leuk dat wij dat allemaal missen. Bert Maaldrink. Bert, Bert Maaldrink, ja, dat dus ja. vind ja, dus ik ook zo'n zuiger vind ik Dat dan. is inderdaad een uh, mannetje woord. die uh, de juiste vraag weten stellen. En dan... ja. Maar goed, ik, uh, ja. ik zat te denken 53 jaar leesverschil, vind ik toch... Dat is wat voor mm. Iets ja. te enthousiast. 1,52 52, denk ik, nog ja. moet kunnen. <laughs> <laughs> maar hij heeft het Ik leg de geest met 53. <laughs> nee, en, en dan krijgen ze vaak nog een kind ook. Ja, dat is echt een Charlie Chippen. Op de tachtigste nog een kind. hoe dat in Rob de Nijs natuurlijk ook. ja. ja. Ja. ja, als het oude Vlakenonnen nog doet. Uh, als er geen bluspoeder bij ja. komt. Denk. Ja, maar was nee. dus je met ballen babbe was dat toch? Dat kind dus Ja. niet. Je een kaars weer aan vandaag. Stop een kaars weer aan vandaag. papa. ben laat maar Babbe papa. Ja. Nee. Ah, laten we maar. <laughs> ben, jij, ben jij wel eens moe? ja Bijna niet. Nee? Nee. De ja. hele dag, man. Nou, zij wel. Taya. So I Hai. the wing so tired my mind is on the blink. i wonder should i get up and fix myself a drink no no no i'm so tired i don't know what to do i'm so tired my mind is set on you Should I? so upset. Although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse the Walter Rally. He was such a stupid get. Hey, you say, I'm putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know. I'll Oh, nou, nou, nou. nou, nou, nou, nou snel, hè? Met die drive ergens over... Uh, ergens nou. moet je stoppen. Ja. Hè? En uh, dit, was, uh, dit waren weer de Beatles. Ja. En ik vind eigenlijk, we hadden het er net over, dat je uh, eigenlijk niet genoeg Beatles kan draaien. Nee, nee. op zo'n dag. Ik ben, uh, ik ben ook in het uh, museum geweest. Uh, in ja, Liverpool je bent in het museum zelf? geweest. Ja. He? Ja. Ja, ja. Ik vond het. Uh, toch wel een aanvulling op mijn educatie. Dat nou, dat doen. kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben ooit in uh, uh, Liverpool in... geweest, ja. maar nooit in het museum. Hmm. Ik ben in Liverpool geweest met uh, Stock Eetken en Waterman. Dat is uh, totaal iets anders. Ja, en toen ben, zijn we eerst in een privé jet met een aantal disjockeys... zijn we naar Londen gevlogen, naar de studio van uh, Stock Eetken en Waterman... En was Pete Waterman was daar bezig met uh, weet ik, Rick Ashley, geloof ik. Ja, die, die, maar, die, maakt die mannen hit je niet uit. Die geitenhits. Ja. Echt niet normaal. Ja. Niet normaal. Ja. En, en, 13 in een dozijn. Maar Ongeke... ook in de tijd. dat je met een, een nummer 1 hit ook gewoon een paar miljoen verdiende. Hè? Precies. nu moet je gewoon optreden met je benen. Ah, ja. niet, niet één nummer zij, niet. Maar zij deden een soort theatertour. met al die. Uh, en Kim en uh, Rick Ashley. en uh, daar zaten al die mensen. Zo vijf, zes van dat soort artiesten in. En, dan, uh, en daar zijn we naartoe geweest in, in, uh, in, in uh, Liverpool. Nou, te gek natuurlijk. En uh, te leuk. Met Luikiga en Bouwman en Erik de Zwart. En met uh, al die gasten, weet je al. Dus dat is één groot feest. En er is nog een hele video van, van het hele gedoe. Dus dat is uh, niet voor. Hmm. Hey, talking about publicatie. Museum. Even. Nee, dat snap ik. Uh, talking about Museum. Het HDMZ-museum. Het uh, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja, dat schijnt uh, niet gaat, goed te gaan. Hè? Nou ja, niet goed te gaan. Het is nog een stap verder. Het uh, houdt op te bestaan. Dat je het meent gewoon. het. Ja. Uh, het is echt wel... Uh, nou, ik vind het echt wel tragisch. Ja, dat vind ik heel het zonde. Het was natuurlijk een soort... Uh, um, ja, uh, ter is van uh, Jan van Belen... die uh, overleden kunstenaar verzamelaar. Die heeft dat ook voor zijn man en zo. Weet je wel. Ik vond het echt wel uh, goed dat ze dat deden. Maar het heeft dus gewoon geen zin. Het heeft gewoon, de exploitatie komt er gewoon niet uit. En nee. het, allemaal, het is allemaal. En ik. Ja, wat er dan staat. In het, wat ik moet lees in de krant. is, weet je, Het was misschien beter geweest. Als ze eerst een museum hadden bedacht. En er dan een pand omheen hadden gebouwd. Nu hebben ze gewoon eerst een heel. Pand neergezet. Een, een groot pand neergezet. En daarnaast hebben ze gaan denken. Nou, dan zit ik. Ja, nou ja. En dat is natuurlijk best wel. Ik vind dit best wel triest. Hm. Ja, zeker. Uh, het, hoe lang hoe oud is het? Ik denk drie er jaar is het. iets. Ja. Ik, bedoel, ik heb geen idee. Maar het, er wordt nu nagedacht. Er zal natuurlijk wel, er is natuurlijk een stichting nog opgericht en er zal wel eens een exploitatie van komen. En, uh, vroeger had je het gemeente, gemeentehuis, het gemeenschapshuis het stond daar. Maar dat is dan nu de blauwe trim geworden, geloof ik. Ja, ja. les voor altijd, weet je, als je wil britje en gedoe en getrut. Maar ik hoop wel dat er heel snel iets, uh, iets, iets, iets, iets van gemaakt ja. wordt. Ja. Um, we hebben genoeg leest aan de winkels met lelijke t-shirts. Laten we ja, maar een beetje ja. proberen wat van <coughs> Ja, eens. Uh, het is half elf, uh, vrienden. Dus ja. ik uh, wilde eigenlijk dit uh, voorstellen. Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Goedemorgen Hans. Hey, goedemorgen man. Hè, Hans. Morgen, goedemorgen Hans. Hans. Ja. ja. Hé hey. hey, jongens, we hebben het weer uh, zonder Formule 1 moeten doen. Hè? Het was uh, ja. ja, maar het wow. wielrennen was wel leuk. Zo. Wat het leuk? Wielrennen, Parijs-Roubaix. Ja, ja, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Want uh, ja, dat was natuurlijk eigenlijk op het sportief gebied het hoogtepunt hè, van afgelopen weekend. En uh, ja, Dylan van Balen, een Nederlander, die won Parijs-Roubaix. Nou goed, als je Parijs-Roubaix hebt gewonnen als wiel. Monument? Ja. Ja, dan is je, dan is je carrière wel geslaagd, uh, lijkt me. Hij, uh, hij komt niet uit het, uh, het niets, want hij, heeft, uh, uh, hij was vorig jaar tweede bij het WK in uh, Leuven. In België. En um, vorig jaar was hij ook tweede bij de Ronde van Vlaanderen. Achter Mathieu van der Poel. Nou, Mathieu van der Poel heeft weinig kunnen uitrichten. Negende plaats. Ook knap hoor, trouwens. Maar goed, uh, hij zat er niet uh, echt bij. Dat is op zich wel jammer. Maar uh, Dylan van Balen maakte hem ook goed. Dat was een mooie uh, overwinning mooie voor hem. Uh, het was een stoffige uh, Parijs-Roubaix vorig jaar. Ik weet niet of jullie die beelden nog herinneren. Vorig jaar was het een modderpoel. Ja, ja volgens jaar was een modderpool inderdaad. En toen kwamen ze echt binnen helemaal onder de blubber en de, en de troepen. En uh, ja, dan zag je helemaal niet meer wie het, wie het was. Dus ik weet niet of ze de goede winnaar toen hadden. Maar ja, volgens mij, uh, mij wel. Maar goed, oké, we nog de AFPSV bekerfinale voor de niet-voetballiefender onder ons zegt het helemaal niet natuurlijk. Maar uh, ja, AFP dat was een mooie wedstrijd. Ik heb het uh, uh, in twee kroegen uh, gezien. Eén helft bij buiten spel en één helft <lacht> bij, uh, bij uh, uh, Lauren Hardy. Nou ja, je kon een spel te volgen vallen toen uh, PSV te scoren. Want uh, ja, het is wel heel duidelijk dat we hier in een, in een, um, een Ajax-bolwerk zitten hè, in Zandvoort. Maar goed, um, ja, we gaan uh, vooruitkijken naar de Grand Prix van uh, Imola, de ja. Emilia Romagna. Ja, en dat is natuurlijk de tijdbasis van uh, onze vrienden van Ferrari. Het, uh, op het Autodromo Enzo E. Dino Ferrari. Mm -hmm. En uh, ja, vorig jaar was het een chaos door de regen. Uh, we krijgen wel een interessant weekend hoor, want het is, uh, de kwalificatie is op vrijdag. We krijgen een uh, sprintrace op zaterdag. Ja, klopt. De kwalificatie is de kwalificatie om vijf uur op vrijdag. En de winnaar daarvan, die krijgt officieel Paul trouwens... Dat was vorig jaar de winnaar van de sprintrace, maar. Dat is niet meer. Ja, nee, goed, in ieder geval, het is niet officieel pol als je de kwalificatie wint. Ja. Maar de stadvolgorde stof, de wordt wel bepaald op, op zaterdag bij de sprintrace. Die is om half vijf. Uh, vorig jaar had je de, alleen de eerste drie punten, kregen punten, 3, 2, 1. nu is het uh, de eerste acht plaatsen krijgen punten. Je krijgt acht punten voor de overwinning. Dus dat is wel interessant natuurlijk, want uh, ja, je krijgt er drie, hè, drie sprintraces dit weekend. En als je die alle drie weet te winnen, heb je toch 24 punten extra. Dus dat is op zich wel interessant. Goed voor uh, verstappen, denk ik, uh, zomaar, want daar kan hij misschien uh, weer een beetje dichterbij komen. Uh, ja, dat zou kunnen. Kijk, als jij de, de, de sprintrace wint en de race, dan heb je, en de snelste ronde, dan heb je 34 punten. Dus, dat is wel lekker op dan natuurlijk. Hè? Maar Hans? Denk, ja. je, denk je niet dat uh, Ferrari heeft natuurlijk gewoon een enorme voorsprong genomen Ja, dat dus Dat ze ook gewoon op hun eigen circuit gewoon al helemaal gewoon weten hoe het moet? Nou ja, het is wel vaker misgegaan ook, voor Ferrari op uh, hun eigen circuit. Maar uh, ja, ik geef ze wel een hele goede kans. Uh, ze hebben gezegd dat ze zonder updates naar, uh, naar het circuit gaan. Want dat we ze op andere momenten gaan inzetten. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat ze een voorsprong hebben op Red Bull en Mercedes. Dat is heel duidelijk. Ze hebben gewoon een hele goede wagen, die F75. En ja, uh, ze moeten er maar bij zien te komen hoor, die andere twee. Want uh, ja, je, ja, het, is, het is erg lastig te zeggen, maar ik denk dat toch Red Bull en Mercedes uh, uh, eigenlijk achter de feiten aan hobbelen een beetje. Uh, maar goed, uh, je weet het nooit, uh, vorig jaar werd je regen hè, in de uh, wedstrijd. Dat was een hele interessante wedstrijd toen. Er gebeurde heel erg veel. Um, um, ja, Mag verstappen won hem uiteindelijk trouwens En dat was ook door een fout van Lewis Hamilton uh, Die eindigde als tweede op 22 seconden vorig jaar um, Maar goed, uh, ja, ik, ik denk dat Ferrari uh, uiteraard erbij zit en, Ja, we zullen het zien uh, We krijgen die sprintrace op, uh, nog twee keer extra dit seizoen In totaal drie keer In uh, juli in Oostenrijk gaan ze ook dat doen En in uh, november in Brazilië ik vind het wel uh, leuk, hoor. Ja, ik vind het op zich wel ook wel leuk. En zeker omdat er nu zoveel punten zijn te verdienen. Precies. Ik denk dat, toch, dat ze er toch aardig uh, voor, gaan, voor gaan rijden, hoor, denk ik. Meer dan uh, vorig jaar, denk ik. Ja, dat uh, denk ik ook, ja. Ja, nou ja, goed. Uh, de, de, daarop... Uh, die race daarop is in Miami. Uh, Max Verstappen heeft gezegd... Dat, uh, dat ze uit moeten kijken... dat ze niet alleen voor het entertainment kiezen. Want je krijgt nu... Uh, Stratengequise met Las Vegas en... Uh, ...Miami en Jeddah, noem maar op. Hij zei, daar zijn die wagens eigenlijk helemaal niet voor gebouwd. Ze zijn gebouwd voor de normale circuits. En niet voor die, voor die rare... Heeft punt. Uh, uh, stads, stadsbaantjes. Dus, uh, Maar dan moet een Playstation-spelletje van gemaakt worden weer, hè? Natuurlijk, nou, ja, moet alles ja, ja, dat gaat natuurlijk allemaal om geld. Ze pakken er een hoop geld door, in Las Vegas ook, denk ik. Um, dus uh, ja in Jeddah natuurlijk ook uh, en, en, en en het zal in uh, Miami niet anders zijn hebben ze trouwens wel een prachtig circuit gebouwd worden zullen we daar volgende week wel even over hebben maar in Miami um, in Miami, jij ja, En los tekenen schijnt te worden afgevlagd door David Copperfield. Die dus nemen die auto weg. <laughs> ja. Heel wat, ja. nee, dat klopt. Ja. Hele podium verdwenen. Dat is ja. Ja, nou goed, we gaan het zien, jongens. We krijgen waarschijnlijk nog geen teamorders bij. Daar hebben ik het ook over gehad al. Bij Ferrari. Dat, science. Die teamorders team nog niet aan de, aan, de, aan, de, aan de beurt zijn voor. Ja, ik kan moeilijk zeggen van uh, Science voor rijdt. En dan moet je nog zien hoor, uh, en, en, en twee seconden erachter rijdt uh, Leclerc, dan denk ik toch dat Leclerc uh, de lans gaat. Maar, maar denk ik ook, ja. Ja, dat, dat denk ook. ik ook. Maar ze hebben nu gezegd van, we uh, uh, gaan nog geen teamorders uh, uh, toepassen. Dus nou ja, goed. We gaan het meemaken jongens. Ja, dat was het een beetje, want uh, ja, het was een uh, rustig weekend. Hebben jullie wel uh, vermaken allemaal? Ja, ja, ja, ja. zeker. eieren gezocht, hè? Ja. Meubelboulevard. Ja, meubelboulevardje ja, uitgepakt. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat ben ik ook geweest natuurlijk. Dat kun je niet missen. Hè. Dat, dat, nee, dat kan je niet missen, nee. Ja, nee, nee, nee. Lekker. Nou, jongen, veel succes nog verder. En we liggen jullie zo nog even. Gezegd wel. En jij een hele fijne voortzetting. En uh, maakt wat moois van. Ik heb nog een leuk wee, een, een, een, een weetje over Ferrari. Ja. We, weet je wat zij uh, um, uh, verdienen aan, uh, gemiddeld aan uh, de verkoop van één auto? Aan de verkoop? De gemiddeld. Gemiddeld. Ja, aan de verkoop wordt gemiddeld. Een auto kost een half miljoen nee, ongeveer gemiddeld, gemiddeld. gemiddeld, toch? Nee, Neg, tonnetje. Pak een tonnetje op elke auto, Tonnetje op auto. Ze oh, pakken een tonnetje op elke auto. Ja, zou ik zeggen. Een tonnetje ja, op Opa, auto. Van, Lekker man. Ja, niet normaal, hè? De, de, de straatauto's, niet de Formule 1 auto's. Nee, niet de Formule 1 auto's. Nee, nee, nee. Deze sportbord is wel e een Oh, oké. Heb je een duur sportbord? Elk tonnetje is meegenomen, toch? Ja, van Frank, van het eerste tonnetje. Kunnen we, we toch zeggen? Zeggen. niks zeggen? Nee. Zullen we een stukje muziek doen? Zullen ja. we, we dat doen? Is dat jouw plankton? Ja. Oh. Okay. oh. Nou. Oh. Ja, er is die. Even kijken. Nee, ik bedoelde deze. Oh, oh deze. Deze? Ja, ik denk het. Ja? Peiling. Even kijken hoor. Of het hem is. Oh, het past wel. Ik vind het wel lekker klinken hoor, eerlijk gezegd. Het is grappig. Uh. Nee, dit was. Ja, is misschien. En ik dacht dat er ook buiten liep binnen. Het... Even, even wachten, Even wachten, even wachten. Even wachten, Even wachten nog. Ja, heb je nu wat? Nee, nog niet. Nee. Weet je wat ik ga doen? Dit is wel een slechte jukebox, dit. <laughs> ik, ik, ik. Dan deze. This world, your eyes are ever lost in Bruno Venus of Mars? Dat dacht ik al. Bruno nut. Het <laughs> maakt niet uit. Dus dat. Het maakt niet uit, jongens. Hoe is het verder? Ja, goed. ja, we hebben natuurlijk deze vrije dag ook, neem ik aan... de nodige consumpties uh, genuttig. O, ja, ja. ja. Nou ja, nee, maar ik wil het even hebben over de bierbuiken. Oh, de bierbuik. En er wordt gezegd dat het een bierbuik is... omdat mannen nu één keer veel bier drinken. Maar ze hebben eigenlijk gewoon een buikje... omdat ze een man zijn, is nu uitgevonden. Duitse onderzoekers die hebben dus de mate opgenomen van heupen en buik van wel 20.000 mannen en vrouwen. Oké, okay, leuk. Die baadje. hebben dus ook een beetje bijgehouden wat ze aten en dronken. Maar goed, na vier jaar had dus ruim de helft van de mannen en twee derde van de vrouwen. had als het ware een grotere tailleomvang. Ach. Nou, bij vrouwen was er dus geen enkele relatie tussen alcoholinname en grotere buikomvang. Bij mannen wel. Maar een iets bredere taaien, dat is nog niet per definitie een bierbuik. He, mannen die hebben dus uh, de neiging om bierbuik te ontwikkelen puur op uh, hormonale uh, gronden. Dus jij zegt eigenlijk... bierbuik bestaat niet? Nou ja, als je er genoeg van drinkt... wel, dan krijg je uiteindelijk... vrouwen krijgen dan dus bredere heupen... en mannen uiteindelijk toch een buikje... maar het is toch wel veelal in combinatie met uh, snijwerk erbij. Ja, als Snack je elke erheen. dag 45 ja. paaseitjes eet... dan krijg je ook een buik, hoor, denk ik. Precies, ja. En dan, dan ook nog 45 biertjes drinkt. Als dat al zou lukken op een dag, je weet het vaak niet. Het maar dan, dan helpt het wel om een uh, bier Maar bij vrouwen, zeg ik dus, in de heupen... bij de mannen... En maar hebben we de heupen om te kunnen baren. Ja, ja. ook ja. Het ja. is trouwens, om één kilo aan te komen... moet je 150 paaseitjes eten. Nou, dat is oh, op zich... Dus, heb, je dat, heb je dat onderzocht? Heb ik onderzocht. En... en uh, als je, zeg maar, twee paaseitjes puur per dag neemt... Ja. is dat goed tegen hartafval en, en uh, uh, uh, andere... Ja, er zitten polyphenolen in, hè? Precies, polyphenolen. Ja. Is ja. dat de familie van de polyphenario? Polyphenario, ja. Polyphenario! Uh, en de kroet. <laughs> en de kroet. Kroet, <laughs> kroet. Maar, uh, oh. Ja. Maar dat is wel een beetje... Nou, eigenlijk niet. Is dat en witte denk, chocola hè? is slechter. Is slecht, ja, ja, dus, ja, en ja. melkchocola is ook slechter. Maar, puur chocola is beter inderdaad. Mm -hmm. Dat weten we, maar... Je zou toch denken, het door twee paas eet. Die zijn niet, maar als ik nu ga kijken... Ja. Er zijn nu weer chocoladeletters. Ja, maar in weet de Klaasbaan nee, bij wijze van. Weet je hoeveel mensen, uh, hoeveel eetjes mensen eten, gemiddeld? Nederland? 47? 54. Nou, zat ik er niet ver naast. Nee, je zat er niet ver naast. Maar en hoeveel was het om een kilo aan te komen? Uh, 150. Dat is een best fors nog. Dat is ja. nog aardig wat door. En, ja. en hoe zit het met de duivenkater? Dat, dat is nooit onderzocht? Nee, dat zijn ze nu mee bezig. Oh, ja, dat, ben, dat, dat, ja, weet dat zijn ik niet genoeg ja, duiven. dat weet ik niet. Dat, dat, dat kan ik, ik uh, niet weten. Ik kan in het kader van een lopend onderzoek kan ik er niet zo over zeggen. Nee, <lacht> nee, ze hebben niet genoeg <lacht> duiven <lacht> om uh, dat te onderzoeken. Uh, pas over vijftig jaar worden de duivenkater archieven geopend. <lacht> Als je nou heel veel <lacht> ja. zuigt dan krijg je zelf een duivenkater. Ja. Oh. ja, dat heb ik <lacht> ook gehoord. Maar geen <lacht> bierbuik. Oh, ja. Ja. bierbuik. Ja. Nee, dat dan weer niet. Dan moet je er flink bij snacken. Dan moet je, nee, dus er flink je, je de duivenkater. Dan moet dan je, je een paar mandjes ja, laten zaken. Ja, oh goed, Die duif kan op de hout <laughs> gestookt worden en gerookt worden. Ja, Overigens, over nu we het toch over eten hebben. Want het zit een beetje vol. Ja. Uh, ik ben al bij Maroe gaan eten. Jullie niet natuurlijk. Meen je niet? Nee, ja. ik heb, nou, het is goed dat je erover begint. Want jij kan het ongetwijfeld bevestigen... om je alweer uh, direct in de heden te vallen. Nee, he? Ik, ik, ik hoorde van iemand die had daar gegeten... en die had een glas wijn besteld... Maar dat was niet meer dan een bodempje, klopt dat? Heb je een wijntje genomen daar of niet? Nee hoor, ik heb een hele fles besteld. Dus ik kan mijn eigen fles gas in schakelen. Ja, dat kan. Ja, ja die slag is u. Ja, maar maar ja. is, het, het is, is dat de zandworter die dat zei? Nee, weet ik niet. Nou, vast. Maar was het app? In het glas? Vloed? Ja, het was app. Nee, okay. En je moet gewoon zeggen van, uh, is het app? Dan nee. <laughs> nee, begrijpen ik dus nee. het wel. Maar uh, is het goed? Ja, het is buitengewoon goed okay. eten. Uh, het was natuurlijk net zijn dinsdag opengegaan. Het ja. Ja. zat er donderdag en zaterdag. Misschien nog wel. keer geweest. Afstemmingsperikelen hier en daar. Dat ja. is een paar dingen. De audio is niet heel goed. Nog onder, onder, aan het einde van de bar, kun je elkaar bijna niet verstaan. Want daar zat je altijd gewoon te zuipen. En daar zit je nu te eten. Dat, dat is de akoestie, akoestiek nog niet zo, heel goed. Aha. Uh, maar verder, het eten is echt fantastisch. Je moet wel weten wat je bestelt. Ik bedoel, Duitsers die langs lopen... die denken dat ze daar van een en een tosti gaan eten. Niet. Die komen. Nee, er zit wel even iets ander publiek. Ja. En gemiddeld, een, de, maar er staan ook flesjes wijn op de kaart van 60, 70, 80, 90 euro. Ja. Zo. Dus het is geen. Ja, nee, het goedkoopste flesje wijn begint bij 35, geloof ik. Dus het is geen Pieper de Clown tent. Nee, uh, daarna, maar je kunt ja, ongevaarlijk. Ja. Ik, ik heb daar een uh, biefstukje dus... gegeten, echt krank, zin, nug, lekker. Maar het is een heel klein beetje biefstuk. Een hele fantastische saus. Veel te duur en fantastisch. Dus daar ja. moet je rekening mee houden. Ja. Aan de andere kant, het is een beetje met dat share dining... wat ook dat, dat Borski heeft in Overveen. En wat ze op, op, op strand ook doen. Sommigen doen share dining. moet je gewoon vier, vijf van die bestellen. Ja, dan ben je 100, 120 euro kwijt met, uh, met, met, met een paar man. Ja, maar de, en per couvertje. Ja, maar luister, ja. als jij bij een beetje bistro gaat eten... ben je 15 tientjes man. Ja, uit, nee, en een fles wijn, een goede wijn erbij. En ja. dan heb je al een dus, dus aardig al, ja. Als jij het slim doet... Dan, dan zit je voor met, nou, ongeveer 135, 140 man te eten met, met, nou ja, met twee, drie man. Maar dat is niet zo heel raar. Maar nee, je moet alleen niet een aandacht trek hebben, zou ik maar zeggen. Je moet wel, je moet wel weten wat je besteld hebt. Maar, het maar is, sushi zou... is goed, alles is goed. Ja, dat zou ik zeggen. Het is dus ah, een, een, een mix van Peruaans en Japans. Ja, ze hebben heel veel z'n Ze Z'n natuurlijk vis in zijn eigen in citroens opgegaard. Dat is heerlijk. Uh, veel sushi. Uh, en ook wel wat mooie vleesgerichtjes, maar ze hebben ook Gyoza's bijvoorbeeld, dat is een beetje Japans. Met Aha. kip, heel lekker. Ja, ik heb echt okay. onwaarschijnlijk nee. lekker gegeten. Het zijn kleine porties, ja. het kost een beetje geld. En de wijn is ook niet goedkoop. Nee, blijkbaar ja. heeft iemand te weinig... Uh, maar ja, ik weet niet waar je gewend bent om wijn te bestellen. Als je een café wijn bestelt, krijg je een vol glas wijn. Nou ja, maar kijk, dat is Gellergeist uit, uit de kartonnen paste. Precies, je in je... Nederland ja. krijg je sowieso niet uh, Spaanse of Portugees afmetingen in een glas. Als je een glas nee. wijn bestelt. Nee, dat maar ja, in Spanje, Portugal. Ze ja. gaan ervan uit dat er zes glazen uit de fles komt. Nou, Dan hou je weinig in een glas over, ja, hoor. Ja, precies. Ja, ja maar de, de, dat zijn, het zijn ja. ook echt... Ik heb, ik heb een heerlijke wijn gedronken, nou, dus, uh, en dat is het ook wel waard. Ja, nou dat vind ik ook. Als, je, als, het, als het goed is. En ik ga altijd één, keer per jaar gaan we, uh, we hebben twee jaar nu overgeslagen omdat het niet kon. Maar één keer per jaar gaan we eten bij de ja, toch, ja, maar goed. En het is lunchen en het is fantastisch. Het is... Maar dan ben je kwijt 120, 130 euro pp. Ja? Ja, zoiets. Voor een ja. Ja, ik... lunch. Ja, en dan, uh, kijk, het is, helemaal, het, is hard, het is meer een belevenis. Hè? Het, is niet, ja. het is niet alleen naar, naar gaan eten en even wat uh, naar binnen schuiven. Het is je wordt, je wordt behandeld en uh, mensen zijn vriendelijk. En, het is gewoon heel mooi. Weet als hier? Maar dan anders. Ja, anders. Ja, dan met dan eten, dan, ja. dus met iets meer dan alleen de duivenkaart. Ja. Ja, maar wat, ik, wat, ik wel, wat ik wel opvalt is dat je in de eerste week met die twee keer. dat je ziet dat er een iets ander publiek komt. Dat er ook het publiek had over Veen en Bloemendaal en Harderhout en ja. Uh, maar zand, we wonen natuurlijk niet alleen maar zandwoorden. Dus zijn ook, weet je wel, wij zijn met even gechargeerd gezegd... wij doen maar lekker een ct groente goede soep in een biestukkie. Ja, we, we zijn niet te ingewikkeld, weet je wel. Ja. Over het algemiddelde. Ja. Nou, we hebben we de... van de week nog uh, een, een heerlijk patatje gehaald bij, uh, bij Danver. Heerlijk. Ja, ja, maar ook le lekker. En weet je wat ook lekker is daar? De uh, frikandel speciaal. Die krijg je in een bakje gesneden. Zeker. Met, uh, met saus en... Ja. Och, jongen, wat een feest. Ja, ja. Frikandage retour. Maar we retour. weten allemaal, ja, Frikandage ja. retour. van is ja. ja. ja. ja. ja. Mocht er langs. Ja. Ja. Maar, maar wat het wel, ik wel. Weet nog dat, uh, dat Frank en Lot, die van het casino altijd, ja. die zijn toen Rue de la Mer. Waar nu de taaie Paap zit, ja. uh, naast de Kippentrap. En dat was ook net met de amuze. Dat fantastisch, uh, het, ja. dat is en, en je hebt natuurlijk Evi gehad van de jongen ja. de Kluiver op het hoekje daar. Dat was ook met een amuse en zes, zeven gangetjes. Die stond voor. jongen, het is gewoon de manbelijke maar maar poesie Speerhebs, man. Ja. En dat Ja, en mag natuurlijk allemaal niet. En dat geldt ook voor, voor de toeristen. Hè? Maar het mag ook niet te veel kosten. Nee. We, weet je, wel, tegenover uh, de nuf zit een zaak die heet Kik. Nou, dan koop je een jek voor drie euro. Weet je, wel? dus daar zie je heel. Dus een Duits bedrijf... Maar het staat je wel. Dankje. Ik vind dat je goed zat, Jack. Ja, maar... De, ja. Ja, ja, toch? Kleurt heel leuk bij mijn tandvlees. Ja. Ja. <laughs> en trek jij nog hem op dit. Ja. Maar ja. begrijp je, dat, dat, het is... Het is en, en, en drie winkels daarnaast zit, zit uh, Jim, Jim Dreyer. Ja, en en uh, dat is ook niet goedkoop. Jimmy Turner. Nee. Jimmy Turner. Nee, en, nee. En, uh, maar wel ja. top. Goed spul, ja. Weet je wel? Ja. En dan denk ik van ja, zo'n kik... wil willen dat... best betalen voor, voor lekker spul. Maar Toch? uit eten ja. gaan in Zandvoort is niet zes gangen voor de meeste mensen. Dat nee. vinden ze niet. Nee, dat klopt. Dat is het dan, dan alleen maar even een hamburgertje scoren? Nee, eh, ook niet, niet. Maar dan eerder gewoon bistro zoals Dat was vroeger ah. bij, weet je ook alweer? De, de uh. Albatros. Ja, precies. Ja. Ja. Dat was toen top of de bill in Zandvoort. En ja. Ja. als je daar net iets boven gaat zitten... Als je tegen een ster aan gaat zitten... Eh, dan ah. moet je massel hebben. Dan moet ja. je massel hebben dat mensen buiten Zandvoort naar je toe komen. Ja, klopt. Ja, je... Maroe is veel vierkante meest om te vullen. Hè? Ja. Want er komen heel veel mensen. Ik heb heel veel mensen aanzien komen van die dachten dat ze van een balletje hakken en een tostetje kwamen eten. Ja. Duitsers zijn hier al een paar jaar niet geweest. Ik denk, hey, die ken ik, die tent. Ja. Mooi opgeschilderd. Ik neem even een tosti en een broodje bal. Oh, dat ging even niet door. <laughs> nee. Nee. Nee. Ja. Ik, ik hoop dat. Ik vind het echt een mooie zaak. Ja, mooi opgeknapt. Nee, want Warmerdam ja, nee. heeft destijds voor de jongens filmer. Het ontworpen, dus die art-deco ja, art dingen zitten er nog een aantal van. Ja. Die bar okay, ja. is gebleven, die prachtige grote bar. Dus Laat de toiletten zijn er ja. wel... Nee, dus wat dat betreft uh, hebben ze best wel veel intact gehouden. En ik, ik hoop dat het ze gaat lukken. Ja. Ze hebben ook een uh, ja, enorme ja, als, je, als, je, als je de naam hebt gevestigd en wat jij zegt, cliëntelen van buiten Zandvoort, dan kom je de winter ook alweer door. Ja. Maar het is niet, kijk, bij Maroe ga je niet net met bij Molly's, uh, één keer in de week of twee keer in de maand. Nee, dat, nee, duidelijk, ja. dat is een ander soort zaak. Zeg maar ja, aanwinst, ja. ja. dus ja, blij. Ja. helemaal goed. Want het was natuurlijk Seans zoals erbij lag al. Uh, ja, zonde. Verenigd, ja. Dat heb ah, ik ja. ook elke keer als ik over de Boulevard loop. En ik kijk naar dat pand van Ries, wat nu van Prins Ach, Vos, wat zonde. Prins Vastgoed zou zijn. Oh, echt bedrijf. Nou, het is dat in deplorabele staat. Ja. hij laat het gewoon verrotten. Maar dat was dat uiteindelijk... George George Sank, of zo, Ja. Dat is ook dat, moet, geweest. Volgens mij is, zit er nog een etablissement bij met al die blauwe bedjes en zo. Ja. En echt ook een, een, een wat duurdere club. Tandje Drop club. Maar het pand Ries zelf, dat, dat staat er verlaat, verloren en, en verwaarloosd bij. En het wordt natuurlijk alleen maar erger. Ries Prins Bernhard. Ja, Prins Bernard. ja ik, nou, ik denk dat hij meer loopt te steggelen over de tuffen krijgen vergunning. Want het verhaal gaat dat hij daar een hotel wil neerzetten. Oh. En uh, ja, als het een rare hut wordt. Wat is er? Uh, Jaap, wil je aandacht? Nou, nee, maar goed, uh, ik weet niet... Uh, waarom uh, zit je te kuggen? Ja, waarom nee, ja, nou. zit jij te kuggen? <laughs> wat is een irritant gedoetje uh, Ja, je zit gewoon een beetje... Je, de, de, de, je zit te stangen, wat ben je aan het ja, doen? Ja, wat, wat ben je aan het doen? Als je wat wil zeggen, moet je zeggen. <laughs> ik, ik zeg niks. <laughs> <laughs> ik zeg helemaal niks. <laughs> ik zeg helemaal niks. Uh, ik kijk wel uit. <laughs> Ik heb wel uit met wat ik zeg. Nou, Want voor een deel, voor, voordat het gebeurt, heb ik hier gevierend en uh, dan hebben we weer een percentage minder. Ja, ja, die kans is wel aanwezig. Alleen ja. ja. aanwezig denk ik toch? Moet je weer afkopen met, met duivenkater. Is uh, Ries niet het enige tentje volgens mij <laughs> waar een nachtvergunning op zit nog? Oeh. Want daar weet ja, ik niet. Mensen die, die mee bezig ja. zijn geweest, ja. dan, die mag gewoon tot vijf uur open, Ries. Ja, omdat niemand er verder last van had. Nee, erin. natuurlijk niet. Maar de vorige eigenaar, voor Prins Vastgoed... die had het pand al dusdanig gesloopt dat het niet meer geschikt was om... Uh, is dat zo? Ja, want ze hebben daar uh, fundamentele dingen weggehaald... en waardoor het uh, bouwkundig niet meer uh, zo geschikt is om wat te doen. En te maar kosten. goed nieuws, de Watertoren wordt uh, ja, om 12, ja, 11 apart. Mooie apart, impressie die Maar is dat, is dat al uh, de door? Volgens mij uh, is dat bijna rond... Het zou wel helemaal top zijn. Nou ja, ik heb de plaatjes gezien. Maar ik, ik ben altijd toch hier eerst van eerst zien en dan geloven. Want er is zo lang over, over uh, gesteggeld. Uh, over ja, iets. maar het is niet alleen dat over... Het is Zandvoors, heb ik wel eens een beetje het idee. Hoor. Nee, we maar moeten... is, het, is met, het is in overleg met de regering. regering, ja. Overleg met gemeente ook. Hè? Zijn mensen van de schoonheidscommissie zo bezig zijn geweest? Nou ja, ja, dat moet wel. Want de, de, de Watertoren is een, volgens mij een monument. Ja, wij moeten aan de... Het is een gemeentemonument. Ja. Dus die mag niet worden afgebroken. Dat weet ik niet. Nee. Als het gevaarlijk is, als het op instorten staat... Dan ja, het, ja maar dan was het niet. Maar die hele buitengevel moet opnieuw gedaan ja. worden en kozijn en gedoe en. wel uh, ja. een gedoetje. Ja, dat zeker. Ik ben ja. nooit bezig geweest om bovenin te gaan wonen, maar toen mocht het ja, dat niet. Ja, daar ik het vertellen. Er staat wel heel wat op stapel. Daar, is, he, want dat dat er staat een restaurantje bovenin altijd, waar ja. je ja. eten en voor kijken. En daarna is die jongen van Bekelaar. Bekelaar, ja, Bekelaar van, ja. Ja. van Hotel Esplanade ja. heeft er nog ingezeten. Yep. En die lange Pierre die stond er als kok. Ja. En toen zijn ze gestopt. En toen heb ik gebeld of ik daar niet bovenin kon huren om te gaan wonen. Uh, en dat mocht niet. Want het was, uh, er zat een horecavergunning op. Hm? Dus dan, om, dat, daarmee zou ik ja, ja. een horecavergunning aan de gemeente onttrekken. Of ze wilden niet dat ik daar bovenin woonde Als je nou, nou weer, één dag in de week uh, pannenkoeken had verkocht. Ja, toen had ik nog bedacht dat ik een club zou beginnen met leden. Dat mocht je alleen met de lift naar boven je lid was en weer naar beneden, ja. dan kom je niet bij me binnen natuurlijk. Nee. <laughs> ik zei nog vanochtend: als ik 15 jaar jonger was, wat zou jij dan gaan doen? Zeg maar als je een nieuwe, nieuwe carrière-switch kan maken. Enig idee? Dat je dan wat anders gaat doen? Ja, ja, misschien is 15 nee. jaar terug niet. Uh... Ik denk dat ik nog zes stukjes zou gaan schrijven. Ja? ja? Ja? En jij, Frank? Ja, 15 jaar terug is het een, nog niet echt. Uh, als je nou zegt, wat zou je. 50 jaar terug, dan ja, weet je het wel. Ja, ja precies. Ja. Ja, nou, dan, ja, dan, zou ik, dan zou ik wel, uh, denk ik, een muziekinstrument hebben willen bespelen. Ja, toch. Ja. In een bandje. Kerstje oh, ja. je noten, ja. Te ja. ja. Nou ja. Nee, ik zou wel een, een Max Verstappen-Store in Zandvoort willen beginnen. Ja, zou. Maar waarom moet je daar voor 15 jaar terug? Ja, kun je, ja, je ja, Omdat ik geen zin meer in heb. Oh, dan moet, ik, moet, ik, uh, moet je dag en nacht in zo'n winkel huur, staan. Pandje huren, 15 jaar dan. terug hè? hebben we het over. Ja, of 20 Dat jaar is terug, wel. weet je al. Tussen ja, uh, de 35 ja. en de 40 ben ik dan. Als ik 15 jaar terug ja. ben. Wat zou ik dan doen? Ik zou niet uh, iets anders doen. Ik, nee. nee, ik, nee, de, uh, ik denk hetzelfde, denk ik toch? Ja, nou, ja het lijkt me wel leuk om wat anders te doen. Maar, ja. maar zo'n zo, zo, zo winkel is natuurlijk heel veel werk. Daar gaat heel veel. Ja, maar uit te uiteindelijk, een winkel, dan sta je gewoon de hele dag shit van andere mensen te verkopen. Ja. Waar je van een gekje naar een autootje rondrijdt. Dat is toch leuk? Ja. Nou ja, dat gaat je na vier weken ook vervelen hoor. Oh, dan ja. komt er komt weer zo'n zo, mevrouw met dat kind. Ja, het petje was te klein, meneer. Geloof man. dan ga ik hem terughouden. Ja. ja, maar hij is helemaal vies, er zit zand op. Ja, ja maar ja, ik heb hem hier gekocht, ik heb het bonnetje nog, ga ik terugbrengen. Ja. ja, ja, ja. ja. ja, maar ja, maar ja maar krijg je dat gezeik in ja, je kop, ja. man? Ik ben eruit, ik doe het niet. Nee, ja. hoor, je moet geen winkel wat, wat had je dan Winkel? wel gedaan? Had je dan een, een of andere snackzaak eh, met een uh, frikandelletje retour begonnen? Dat staat natuurlijk zeker kunnen, niet. Toch? Zeker niet. Hm. Nee. Ik nee, zou, ik ja, heb... Wat ik nog wel leuk vind, is uh, dat is, er komt nu een visrestaurantje met de houten voorbomen. Dat zou ik wel willen. Ja. Ontdek je snackje, een snackbar Ontdek Jongens, We gaan, uh, we gaan het uh, zo dadelijk uh, gaan we verder uh, praten. Is dat goed?